De schietpartij was in een bar in de rosse buurt van Monterey. Lokale media melden dat de gewapende mannen bezoekers in gijzeling houden en dat de bar is omsingeld door militairen. De schietpartij is waarschijnlijk een confrontatie tussen rivaliserende drugsbendes.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 Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wy en Mieke van der Wij. Het is bijna vijf minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Over een klein kwartier hoort u Petra Stine. En dat gaat dan over de dag van die dialoog die morgen plaatsvindt in Syrië. En dialoog is waarschijnlijk een soort Syrisch woord voor kogels of zoiets. We komen er dadelijk uitgebreid over te spreken. Daarna nemen we afscheid van de space shuttle. Gisteren hebben de Amerikanen hun laatste bemande rakettenruimte de ruimte ingeschoten. En Hans van der Landen van Space Expo gaat ons vertellen waarom dat zo is. Tegen kwart voor tien komt Lida Schelwald en die komt ons bijpraten over het nieuwe plassen dat in de wc's van een nog te bouwen woonwijk in Almere allemaal mogelijk gemaakt moet worden. Ja ja, we gaan er heus op vooruit. Goed, maar we beginnen met een behoorlijk geldverschillend project. Na 50 jaar praten is de kogel door de kerk. De A4 wordt verlengd van Den Haag naar Rotterdam. Vele kabinetten kwamen en gingen zonder dat er een beslissing werd genomen over die verlenging. De zaak lag te gevoelig. Maar nu lijkt de tijd rijp voor meer asfalt. Duur asfalt ook. Want het nieuwe stuk autoweg van 7 kilometer kost bijna 900 miljoen euro. Een weg die ruim 1 miljoen per 10 meter kost, is dat wel verantwoord in een tijd van bezuinigingen. Een orkesten kunnen we daarvan hem, uh, aan de gang houden. Ja, ja, ja dan... Uh... Nee, ik weet het wel, ik weet het wel. Maar dat denk ik dan toch even stiekem. We vragen het aan Jos van Ommeren... verkeerseconoom van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er ligt al een weg hè, van Den Haag naar Rotterdam, de A13. Inderdaad. Daar staan wel eens files. Veel. Geloof ik. Ja. Uh, gaat deze verlenging van de A4 dat oplossen? Een grotendeels wel, ja. Die gaat zeker helpen. Nou, dus uh, dan zou je zeggen... Uh, goed idee, maar ja, het kost wel 900 miljoen. Dat is wel heel duur, toch? Ja, dat is heel veel geld en dat is ook een, een duidelijke onderschatting, want die 900 miljoen is gebaseerd op prijzen van 2007. Oh. Dus dat wordt, uiteindelijk wordt dat en dan komt nog rente bij. Dus ik Echt denk, waar? ja, ja, ja. Dus ik, dat wordt een veel hoger bedrag. En maar waar... legt u ons uit? Hoe krijg je dat voor elkaar? Zeg, een kilometerje dat kan toch nooit. Uh, uh, uh, nee, een miljoen dan... per tien meter, geef ik. Ja tunneltjes bouwen is duur. Ik ben geen deskundige op dit gebied, maar die prijzen willen wel kloppen. de kosten ja? wel, ja. Dus en u het... schat dat het 1,2 miljard of zo wordt? Nou, ik, ik heb het rapport gelezen en staat het in 2007 was het 900 miljoen. Maar we zijn hmm. nu alweer in 2011. Ja. En dan denk ik, dat ding is over vier jaar klaar. Dan moet je ook rente betalen, dus het is veel meer dan een miljard. Maar waarom is het zo duur? Dat weet ik niet precies, maar ik denk oh. dat het onder, on, maar, die, tunnels maken is Ongeveer gewoon heel duur. Weet u het wel? Ja, tunnels maken is duur en ze moeten afsla, af, op en afritten omdraaien omdat die niet, weer niet te dicht bij tunnels mogen zijn. Hm. Dat kost gewoon heel veel geld. En die tunnels zijn nou omdat er eindeloos milieudiscussies over geweest ja, zijn. Ja, dus eigenlijk dit is de politieke compromis, wel een weg, maar milieutechnisch zo, zo, zo, zo, zo vrij mogelijk doen. Hm. Ja, en dan moet je dat, dat kan alleen maar door er heel veel geld in te gooien. Hm. En om een voorbeeld te geven. Ik denk dat ongeveer, in die rapporten staat dat niet heel duidelijk... dat 50.000 mensen daar per dag echt voordeel van hebben. Nou, als je dan denkt, een miljard deel je door 50.000... dan kom je toch op 20.000 euro per persoon. Nou, daar kan je ook andere dingen mee doen. Ik zou bijvoorbeeld uh, nou, op vakantie willen gaan... en een ander wil er een duurdere auto van kopen... maar 20.000 hmm. euro per persoon... Dat is wel leuken. een fors bedrag. Is fors bedrag. En je zou verwachten dat in een tijd van bezuiniging en met de regering die er zit, dat dat toch een soort wind zou waaien van hoe zou allemaal dat milieugezeur, Je scheid het toch uit we gaan niks ondertunnelen, gewoon recht door, de hub daar, we lossen het op. Ja, nou, dat is in ieder geval wel mooi dat ze dat in ieder geval niet doen, denk ik. Ik denk dat het milieu daar zeker bewaard moet worden. Dus ik vind dat wel een goede oplossing. Maar, maar wat, wat is er eigenlijk aan uh, milieutechnisch aan een weg? Luister, dus dat is gewoon asfalt. Dat is gewoon hoe dan ook het doorsnijden van een landschap. Dus bedoel, hoezo wordt het milieu daarbij gespaard? Dat heb ik nog steeds niet goed begrepen. Nou, dat klopt. Het is natuurlijk zo dat een weg altijd vervuilend is. Maar dit, ze proberen het zo min mogelijk te doen. Ja, en hoe, de, hoe dan? Nou, met tunnels te werken en uh, verdiepen. Maar het blijft natuurlijk, een, een weg is een weg. En ja. er rijdt extra verkeer door. Dus er zullen ook zeker extra auto's in die omgeving komen. En bovendien komen. is het zo dat het dat, dat landschap dat wordt doormidden gesneden. En dat heeft natuurlijk allerlei consequenties voor dieren. De ja, heel goed, er zitten mooie vogels waar ik de namen ook niet van nou, ken. Die vogels die... kunnen er misschien nog wel overheen. Maar nee, het, het heeft grote consequenties, duidelijk. Er is ook een plan ooit geweest om er water overheen te leggen. Was dat een beter idee geweest? Misschien wel. Ik kan die details niet overzien. Nee. Maar ik denk wel dat het, een, uh, het besluit om een weg aan te leggen... Ja, is gewoon een hele hoop, een hele hoop geld. Um, er wordt gekeken naar tijdwinst en het aantal uh, reizigers. Hè? Ja. En hoe hebben ze dat dan becijferd? U noemde net al... Uh, nou, ik heb de rapporten bedrag. van Verkeerswaterstaat doorspit en die zijn ja. zeer, zeer, zeer deskundig, zeer goed. En ja, die geven aan met de informatie die ze hebben... hoeveel mensen over die wegen gaan... En dan zie je dat er ook uh, uh, vrij veel vrachtverkeer over gaat, zo'n 10%, op sommige wegen, zelfs 20%. Ja, en die hebben echt heel veel last van die, van die files. Dus ik, ik denk ook wel dat daar wat aan gedaan moet worden. Maar ik denk niet dat de oplossing is om alleen maar wegen aan te leggen. We hebben in Nederland, een tegenstelling wat iedereen denkt, hebben we de hoogste snelheid van Europa halen we. En oh, ja? dat komen we, omdat we Nederland helemaal volgooien met snelwegen. En andere, zelfs in Duitsland. Uh, ligt de gemiddelde snelheid van rijden lager dan in Nederland? En waar heeft dat met te maken? Omdat we Nederland volleggen met autowegen. En dan gaan we daarna klagen dat ze volstaan. Maar eigenlijk geven we echt heel veel geld uit om autobanen te bouwen. En dan vinden we het vervelend dat we maar een gemiddelde halen van 60 kilometer per uur. Ja. Maar als je die autobaan niet had aangelegd, had je een gemiddelde gehad van 40 kilometer per uur. Ja. Dus ik denk dat... Um... En waarom is het in het buitenland? Anders rekenen ze daar al de lokale wegen mee en dan staan ze sowieso altijd voor het stoplicht in het dorp. Ja, precies. In Nederland hebben we helemaal volgebouwd met autowegen. Helemaal. Ja. En... Um... Maar wat zou dan het alternatief zijn? Nou, kijk, in eerste instantie wil je gewoon dat, dat mensen de, de kosten betalen die er daadwerkelijk zijn. Kijk, in Nederland betalen mensen bijvoorbeeld niet, als je naar je werkgever gaat, betaal je niet voor parkeren, om een voorbeeld te noemen. Die werkgever geeft jou een parkeerplaats. Die werkgever betaalt daar duizend, soms wel 1500 euro per jaar voor. En die geeft het dan voor niets aan jou. Dus ik zou zeggen, een simpele oplossing is: ja, in de werkgevers in die regio's waar het druk is. Die moeten die uh, kosten door gaan berekenen aan hun, aan hun werknemers. Nou, maar ze geven het toch helemaal niet voor niks weg. Het simpelweg dat hoort gewoon bij je arbeidsvoorwaarden. Net ja, ja, dat... als dus je van de baas eens een telefoon krijgt... of een klantenabonnement, kunnen kan schelen wat. Ja, toch allemaal hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde, want dit is voor privégebruik feitelijk. Het is voor woon-werkverkeer. Je rijdt erheen. Die mensen kunnen ook in de buurt gaan wonen. Het is een eigen beslissing om met de auto te komen... en daar een duur parkeerplaats in beslag te hebben. Ja, maar nemen. voor een hoop mensen is het toch helemaal geen alternatief... dan om met de auto te komen. Dan kan je wel anderhalf uur rekenen voor 35 kilometer. Als de bus niet een handige verbinding met de tram en... Het is en een nog eigen een keuze om, om een baan zo ver weg te nemen... waar je met de auto moet nemen. Kijk, Aha, de, dat is de crux. De, de, de, de kilometers gereden per jaar neemt elk jaar, geloof ik, met een procent toe of zo. Waarom neemt het toe? Omdat we verder gaan reizen. En we gaan niet langzamer reizen. Zoals iedereen denkt door de, cong door de congestie. We gaan alleen maar verder reizen. De, de reistijd blijft ongeveer constant de laatste ja? 30 jaar. Maar we gaan elk jaar een klein beetje verder we reizen. We stromen beter door dus ook. Eigenlijk wel. Ja. ja? Het is, nou, wat iedereen denkt. Ja. Het is om, omdat er steeds meer snelwegen komen. Denken mensen. We kunnen wel een baan nemen die een beetje verder weg is. Precies. Want er ligt toch een snelweg. Ja. Oh. En dan gaat die vervolgens weer verstopt worden. En dan gooien we er nog weer de snelweg ja. bij. En net langs. Omdat er geen graspriet meer over is in dit land. Nou dat kan je voor we lopen nog wel wat asfalteren, hoor. Nee, maar zo werkt het dus. Zo werkt het ongeveer, ja. Ja. ja. Kilometers in Nederland, we hebben de hoogste snelheid ter wereld. Nee, de hoogste snelheid van Europa. Ja, dat, maar goed, zou die A4, want dat wordt gezegd... Maar, kijk, er zijn natuurlijk mensen niet blij en er zijn mensen wel blij. Dat heb je altijd. Duidelijk. He, de actievoerders die zijn verontwaardigd, maar de vervoerders die, uh, zijn blij. Die zeggen het is goed voor de economie. Het is, is goed voor wel de vervoerders. Waar? Ja, dat is waar. Ja, dat is ja. Absoluut waar. Die vervoerders hebben daar grote last van. En... Um, Personen hebben daar ook last van, maar bedrijven die betalen... Uh, die, die, die chauffeurs en die auto's, die hebben daar zeer veel last van. Dus ja, dat die blij zijn, dat verbaast me niet en dat is ook maar goed ook. En er wordt er ook gezegd, uh, die verlenging van de A4... dat betekent een enorme stimulans voor het gebied. Een beetje een vage term, maar. Uh, dat zijn toch altijd van die lulkoek-argumenten die klopt. ergens. Ja, dat klopt, dat klopt. Dat dan, klopt. Maar, dat, maar wat er niet in staat. Het, het wel... stinkt al als je het voorleest. Dat ben ik echt. Oh ja. ja, dat wil je niet voorlezen. Maar wat er niet nee. in staat en wat wel waar is. Dat er ook niks is, staat, Dat het sluipverkeer of? aanmerkelijk minder wordt. Ik bedoel, er zijn heel veel nadelen. Ik, het is, volgens mij is veel te veel geld. Maar het is wel zo dat het sluipverkeer, wat niet zeg maar over snelwegen gaat, nu door binnen ja. gaat, dat vermindert aanzienlijk. En dus in die. Op die locaties hebben mensen aanzienlijk baten bij... Maar een stimulans voor het gebied, die ja. zeven kilometer... dat is toch echt kakelkoek? Ja, ja. Maar Plot. welk gebied bedoelen ze dan? Die, die, die, die, Heb <laughs> je er wel eens geweest dat Ja, stukje? daar ben ik dus wel eens. inderdaad nou. wel eens geweest. Dat is een heel, eigenlijk een heel mooi stukje ja. Nederland. Ja, het klopt. Ik bedoel, het is, het is een, een snoepje voor de toerist. He. Ja. Het is echt ja. zoals mensen die... Uh, al, al heel lang niet meer in Nederland wonen zich Nederland nog voorstellen. Ja. Prachtige plaatsjes met, met bruggetjes. Mooie bruggetjes. Ja, zeker. Nou, dan gaan ze dus een tunnel onder doorbouwen. En dat is een stimulans voor het gebied. Kom nou, nou toch? Nee, dat is natuurlijk geen stimulans. En het is, kijk, het is ook mooi natuurgebieden zijn, zijn, zijn belangrijk. Maar het leuke is van dit natuurgebied, dat het ook nog dicht bij woongebieden ligt. Dus het is ook nog bereikbaar. Ik bedoel, ter Schelling is ook mooi. Maar daar moet je moeite voor doen om te komen. Maar dan heb je een mooi natuurgebied, vlakbij grote steden liggen, dan moet je dat juist behouden. Dat moet je beschermen. Vind ik? Ja, maar goed, we hebben gewoon niet een kabinet dat oog heeft voor, uh, voor dit soort zaken. Meneer Van, is er een alternatief eigenlijk? Uiteindelijk is dit natuurlijk het verder doorvoeren van wat u zegt steeds meer afvalt, omdat wij toch al een, een, een soort. Ja, uh, sfeer hebben van je moet wel met z'n allen door kunnen rijden. Het is een consequentie van niet willen beprijzen van de weg. Kilometerrijden, dat uh, heffing, dat lag heel gevoelig. Ja. Maar je kan het ook heel anders doen. Kijk, vroeger was het zo dat je had de reiskosten voor FAE, dat je iets minder belasting hoefde te betalen als je verder weg reed. Mm -hmm. Je kan dat heel makkelijk omdraaien. Je kan ook zeggen, iedereen die verder weg reed, die betaalt gewoon 10 centimeter, 10 eurocent of 20 eurocent per kilometer extra. Mm. Ik bedoel, de, de fiscale instrumenten zijn er. Je kan het morgen instellen en je zal zien dat die files daar aanmerkelijk van ja. Maar goed, dat is, dat, dat is een keus die... Uh... En waarom wordt daar niet voor gekozen? Ja, omdat, op het moment dat het pijn gaat doen... is dat iemand ja. die gaat protesteren. Dus ja. het liefst willen we met z'n allen gooien we de geld tegenaan. Ja, want want dat je, lijkt geen pijn te doen. Want als je zoiets gaat doen... dan ben je voorlopig wel tien jaar bezig... met je uh, bedrijfsapparaat weer te reorganiseren... om mensen te krijgen op de plekken waar ze moeten zitten. Of is dat niet zo? Nou, ik denk dat het vredelijk, vredelijk flexibel gaat. Ja? Ja, dus u dan... denkt dat het helemaal niet zoveel zou verkosten? Als je dat door zou voeren? Ik denk dat het helemaal niks kost. Het is gewoon dat, dat je, als je... op het moment dat je de belasting verhoogt... op mensen die verder wegrijden... gaan mensen zich aanpassen. En het ene geld gaat, gaat, gaat weer naar de staatskas, En het gaat op een andere manier weer terug. Oh. bij je de belastingen voor verlagen? Of kan je toneel sponsoren of iets anders wat je ermee kan doen? Ja. De staatsschuld afbetalen is ook een leuk, leuk project. Je kan genoeg met dat geld doen. Ja, waarom horen we ze daar niet over? Ja, omdat dat juist gevoelig ligt. Ja, waarom ligt dat dan gevoelig? Ja, dat weet ik niet. Het, het, het, het idee dat je moet betalen voor vervoer... of het nou openbaar vervoer is of het nou auto's is... dat ligt heel gevoelig. Openbaar vervoer wordt ook zwaar gesubsidieerd. Oh. Dus ook, ja, er zijn wel goede redenen voor om het zo zwaar te subsidiëren. Nou, dat weet ik niet. Maar ja, auto's wordt ook gesubsidieerd. Echt elke vorm van vervoer, of het nou vliegtuigverkeer is... ...autovervoer, openbaar vervoer, het wordt gesubsidieerd. En dan hebben ze het over, in al die noten ...over een robuuster wegennetwerk. Wat is een robuuster wegennetwerk? Nou, robuuster betekent dat als er iets fout gaat op één plek... ...dat het niet ook slechter gaat op een andere plek. Ah. Dat als er een verkeersongeval gebeurt... ...dat je niet direct helemaal uh, vastloopt. En dat, dat is ook belangrijk. Ja. We weten dat er... Uh, dat als een gebeurt, dat er een autoongeluk gebeurt, er te veel files optreden. Dus als je een beter netwerk hebt, dat, dat het daar beter aan kan. Maar daar kan je ook wel op andere manieren. Zoals de klas vanmorgen in de krant, dat er een zwarte doosje kan worden ingebouwd in auto's. En die, die meten als er een autoongeluk is. En je kan ook op andere manieren dat doen. Dat hoeft niet alleen. Die door meten te... als een auto. -ongeluk. Die meten als een auto een ongeluk maakt. Ja. Die geven dan direct door aan de centrale: deze auto heeft een zware klap gemaakt. Aha. En dan uh, kan daar direct een ziekenwagen heen worden gestuurd of een politieauto. Dus je kan, daar, daar kan technologisch wel heel wat aan verbeterd worden zonder dat je weeg hoeft te bouwen. Het slimmer gebruiken van wegen, daar komt het eigenlijk ja. Maar goed, als, als ik u goed, uh, goed begrijp, is het in, in de situatie zoals die nou één keer in Nederland zo is... is dit uh, een oplossing, maar uh, in, in, in, in het grote geheel zou je het eigenlijk liever anders willen doen. Ja, ik denk het wel, ja. ja. Maar dan mo moet er een heleboel anders Eigenlijk niet zoveel, want in die fiscale sfeer kost heel weinig moeite. Ja. Dat is, eigenlijk een, uh... is er één politieke partij die dat ook vindt, eigenlijk? Nou, dus eigenlijk vinden politieke partijen willen het altijd half. Maar misschien willen de linkse politieke partijen het iets meer. Maar dan zijn ze Groen altijd weer links bang. GroenLinks zou je toch denken? Ja, dat... ik denk GroenLinks waarschijnlijk het meeste. Maar weet ik ook niet zeker of ze dat willen. Uh, maar dit voorstel heb ik nooit van een politieke partij gehoord... om gewoon zwaarder te belasten. De woonwerkverkeer het is heel simpel. Het kost geen moeite. Ja. Het hoeft nou niks te bouwen. Misschien moeten we zelf met de boer mee op. Ja, misschien moet ik de politiek doen, maar Dat was niet klaar. Oh, ja, heel verstandig. <laughs> Houden zo. Maar goed, voorlopig uh, gaat, dat ding, uh, gaat dat ding er komen. Hè? Ja. En dat uh, uw voorspelling is dat dat uh, meer dan een miljard gaat kosten. Oh ja, zeker. Want zijn, zelfs de, de, prijzen, de, de, de grondprijzen zijn niet meegenomen. Dat is heel raar. Dan dus zeggen hoeveel kost het om te bouwen zoveel? Ik geloof je toch. Elke keer bij dit soort projecten is het hetzelfde verhaal. Is er nou nooit iemand die denkt... Jongens wie besodemiet het nou wie eigenlijk? Want dit soort dingen worden dus alleen maar op die manier berekend... om het er doorheen te krijgen. Die maar die weten. mensen die de beslissingen moeten nemen... die weten toch dat dit allemaal flauwekul is. En dat je dat en dat erbij gaat nou, krijgen. Nou, het is niet flauwekul. Er wordt alleen gekeken naar de uitgaven die de overheid maakt... om een grond aan te kopen. Maar daarmee doen ze net of die grond niks waard is. Kijk, op, op, op die, uh, wat is het, uh, 2 miljoen vierkante meter... waar ze nu zeg maar een, een auto weg gaan leggen... had je ook... Uh, dat huizen neer kunnen zetten ja. en elke huis die betaalt weer nou, 20.000 ja. euro of zo voor de grond, Dus reken maar uit dat die grond is echt een paar honderd, is 100 miljoen waard of 200 miljoen waard. Ja. Ik ken de situatie daar niet goed, maar dat wordt niet meegenomen. Ze doen net alsof die grond niks waard is, want die is van de overheid. Ja, en ze hoeven haast niks. Dus dit wordt allemaal nog veel en veel en veel duurder. Nou, het wordt niet qua overuitgaven wordt niet duurder, Maar die grond is heel veel waard. En die wordt nu gewoon. Ja, er wordt nu een snelweg aangelegd. En je had er ook huizen neer kunnen zetten. En natuurlijk, het milieu wordt ook aangetast. Dat kan je ook geld uit. Dat kan ook Dat is zeker waar. Goed, hartelijke dank. Jos van Omrode, verkeerseconoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij vindt die verlenging van de A4 dus wel heel erg duur. En hij heeft zijn twijfels over het nut van. Hartelijk dank voor uw komst. De opstand in Syrië duurt inmiddels al vier maanden. Ondanks aangekondigde hervormingen en een zogenoemde dag van de dialoog... gaat president Bashar al-Assad door met het doden van zijn eigen bevolking. Over die opstand, de blik van het westen en de rol van de diplomatie... gaan we praten met oud diplomaten Petra Stine. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat de dag van de dialoog inhoudt, dat uh, kunnen we ongeveer wel uittekenen. Ik, ik nou. zei net flauw in een aankondiging kogels, maar dat... Komt er wel op neer ongeveer, Nou, hè? eigenlijk uh, olijftakken en rozen. Oh. Ja, ik word wel eens van beschuldigd om te romantisch te kijken... naar deze re revoluties. Maar als je de filmpjes uh, kijkt van gisteren oh. in Hama... de stad waar het eigenlijk nu echt om draait in uh, Syrië... Nou, men heeft het over getallen van 500 tot 700.000. Ik heb die filmpjes bekeken. Ik weet niet precies hoe het werkt met grote menigte... maar het zijn heel veel mensen die daar op straat stonden. Inderdaad, met olijftakken, met rozen... die heel hard riepen, Erhal... Dat, als je het heel grof vertaalt, is het eigenlijk rot op. Dus ja, ze willen gewoon dat Bashar weggaat. En ze hebben gisteren ook de dag van uh, de vrijdag van niet-dialoog. De No Dialogue Friday had iedereen het over. En je zag gisteren iets heel bijzonders. Dat uh, ambassadeur van de Verenigde Staten, meneer Ford... Die, en een uh, Franse ambassadeur, Eric Chevalier, die zijn ja, naar Hama gegaan. Dat was niet de bedoeling, hè? Nou ja, kijk, als je ambassadeur bent in een land, dan ben je in principe ambassadeur voor het hele land. En niet alleen maar in het straatje waar de Syrische autoriteiten je toestaan om je ambassade te hebben. Ik begrijp wel dat de Syriërs het niet zo prettig vinden. Een paar weken geleden hebben ze een soort uh, toeristisch tripje georganiseerd, helemaal gecontroleerd naar het noorden van het land. Toen mochten ze wel gaan kijken, ja. en toen dit gecontroleerd maar, was. Maar als ik u zo begrijp, valt 13 doden dus wel mee. Ik denk dat je in elk geval dat er iemand overlijdt... die voor vrijheidsstrijd dat niet meevalt. Nee. Maar er zijn gisteren... Ja, het was een hele, eigenlijk een hele vreedzame demonstratie in Hama. En ik heb met wat Syrische oppositiemensen contact gehad. En die zeggen ook van... kijk, als de Syrische autoriteiten en het leger er niet zijn... want er waren geen tanks, er waren geen militairen... dan zie je dus in één keer wat er gebeurt... dan gaan mensen dus wel de straat op. Maar hoe moeten we die nationale dialoog dan uh, uh, rijmen? Weet je, is dat dan uh, gewoon echt voor de buren? Nou, ik denk dat president Bashar al-Assad eigenlijk uh, ja, hele dubbele signalen afgeeft. Op het ene moment zegt hij in een toespraak... we moeten met elkaar een nationale eenheid uh, verwerven, we moeten met elkaar in een gesprek. En een, op dezelfde moment is er ergens in een stad in het noordoosten van Syrië of in Hama... Uh, worden de mensen neergeschoten. Dus er is heel veel ongelooflijke... Uh, het wijst totaal niet meer geloofwaardig. Nee. En dat West, hoe geloofwaardig is dat dan nog? Want die, die, uh, die doet eigenlijk niks anders dan uh, al Assad streng toespreken... en economische sancties afkondigen. Nou, het duurt Terwijl inderdaad... er dagelijks doden vallen. Het duurt inderdaad wel heel lang. Uh, ik denk nu door zo'n... Zo ja, beweging van zo'n Amerikaanse ambassadeur die echt naartoe gaat en daar ook zegt van wij willen gewoon aan de kant staan van de Syriërs die roepen om vrijheid. En de woordvoerder van het State Department, van het Amerikaanse mm -hmm. ministerie van Buitenlandse Zaken, die heeft ook gezegd toen de Syrische autoriteiten zeggen ja dat mag je niet, zeggen ze nou laten ze zich nou niet zo druk maken over een Amerikaanse ambassadeur, maar over wat hun eigen volk zegt. Maar het heeft veel te lang geduurd. Nu is, het eigenlijk, maanden, hè, nu is het volgens mij moeten Europa, Europa en Amerika gewoon stelling nemen. Ja, Bashar al-Assad heeft gewoon geen toekomst meer in dat land. Die moet weg. Ja, maar goed, die stelling kan je wel nemen. Maar het gaat erom hoe dwing je dit af. Nou, en ze hebben hun bekomst, denk ik wel van. Uh, nou ja, allerlei acties invallen is al, denk ik, volgens mij helemaal niet meer aan Absolutie. de orde. Ja, nee, ja, absoluut. Exact. En, en, en het model Libië is volgens mij, dat werkt toch ook uh, ja. maar erg langzaam... is volgens mij ook geen bespreekbare optie. Dus zijn die sancties... Uh, Misschien wel het uiterste waar men kan gaan, of niet? Ja, ik ben het helemaal met u eens. Uh, afdwingen van een democratie is iets als uh, afdwingen van echte liefde. Dat, uh, volgens mij gaat dat niet. Hm. En uh, dat is natuurlijk heel bizar. Dat is hadden dat groot dat... nieuws in dit land. Ja, ja. Denk eraan, hè? Nou, daar heb je liefdeselixer voor, hè? Okay. is dat zo? Nou, misschien is dat Laat wel een mooi dat idee. beetje een is een een beetje idee beetje ja, ja. Oké. Okay, nee, maar... We, we, we, het Westen, Europa, de Verenigde Staten. Maar laten we Rusland en China ook niet vergeten. Daar zie je dus ook heel veel uh, spandoeken in Syrië voor. Dat ze dus bood zijn op Rusland en China, want die nemen ook geen positie. Nee. Bedoel, de internationale gemeenschap moet op een gegeven moment zeggen: meneer al-Assad, uw tijd is echt op. Ja. Nou, Hillary Clinton heeft een paar dagen geleden gezegd: Your time is running out. Ja. Maar ze heeft nog niet gezegd: je moet nu weg. Volgens mij, die sancties op een aantal uh, families die echt heel veel geld hebben... gewoon geroofd van de Syrische bevolking. En dat geld en... Ligt in, zit in het buitenland in ieder geval? Nou, dat zit Toch? ook nog wel in Syrië, maar het zit ook in het buitenland. Maar mensen gewoon voorkomen van dat ze kunnen reizen. Nou, echt die sancties... Het, het legt de druk wel hoger. En je merkt dat die economie die ligt nu helemaal op zijn gat ligt. Dus er komt een omslagpunt dat de zakelijke elite in Syrië zegt... Ja, wij, wij, wij, moeten gewoon, wij moeten gewoon op een andere manier dit land gaan runnen. Turkije is een cruciaal land. Ja. Hè. De ontzettend veel mensen vluchten naar, naar, naar Turkije. Uh, op, op, op, op wat voor manier zou, zou dat nog een oplossing kunnen forceren? Hè, dat dus de EU en de VS meer druk zetten op Turkije in plaats van op Syrië? Nou, ik denk dat niemand een oplossing kan forceren, behalve het Syrische volk. Als Damaskus en Aleppo echt de straat opgaan, dan krijg je een omslagpunt. En dan is het heel erg belangrijk dat landen als Turkije... als het echt uit de hand loopt, zal Turkije het land van eerste opvang zijn. Dus dan zullen wij ook als Europa Turkije moeten steunen... in die opvang van Syrische vluchtelingen. Maar op dit moment zijn de banden tussen de Turkse regering... en Turkse zakenlieden en de Syrische regeringen zijn gewoon nauw. Niet zo goed op dit moment, want de Turkse regering baalt er enorm van dat, als Assad dat eigenlijk niet wil luisteren. Ze hebben echt geprobeerd om inderdaad dat nationale dialoog en nou, mensen bij elkaar brengen. En dat is niet, hij heeft gewoon niet geluisterd, het gaat gewoon door het geweld. Heeft hij een alternatief, als je het vanuit zijn perspectief bekijkt, is het uh, opgehangen worden, berecht worden, uh, is dat ongeveer het alternatief? als hij toegeeft. Ik denk dat het vijf over twaalf is. Ik denk dat hij een alternatief had. Om inderdaad een transitie, een overgangsregering aan te kondigen. Waarbij je politieke, vrij, politieke gevangenen vrij laat, Verkiezingen aankondigt. Maar dat is volgens mij voorbij. Oh. En ik denk dat, we hebben het steeds over dialoog. Maar ik denk dat de komende maanden, jaren... het hele idee van waarheidsvinding en rechtvaardigheid. Dus heel veel boosheid, heel veel wrok. Dus zelfs bij mijn, ik, mensen onderling. Ik heb gisteren met een Syrische vriendin van mij hier in Nederland gegeten... en die zei ook tegen mij, Petra, vergis je niet. Er zit zoveel venijn ook en zoveel pijn in de bevolking zelf... door al dit geweld. En niemand vertrouwt elkaar meer. Dus het is dialoog want, tussen want, de bevolking en de regering, maar ook onderling. Is het een collectief geheugen wat alleen al de vader van deze man... Uh, heeft gedaan aan het uitmoorden van dorpjes en zo? Is dat, weet iedereen dat? Weet ieder schoolkind dat eigenlijk? Nee, dat weet niet ieder schoolkind, want je krijgt daar niet... Uh, lesboekjes de, zijn niet nee, helemaal... De lesboekjes, uh, maar mensen zijn zich er wel van bewust. En zeker in een stad als Hama is het trauma van 1982... waar meer dan 20.000 mensen gewoon uitgemoord zijn... om de moslimboederschap de kop in te drukken. Ja, dat weet echt iedereen. En de verhalen daarover zijn gruwelijk, le le Levend uh, gewoon maar, met bulldozers. Uh, uh, uh, ongeveer in kuilen uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, we en toen keken, we, toen keken Europa en, uh, en Amerika... Maar wist men het toen, dat het gebeurde? Ja, men wist het wel. Er waren ook... Journalisten. Maar wij hebben onszelf natuurlijk altijd wijsgemaakt... dat stabiliteit in Syrië belangrijk is voor ons. Als in-onderhandelingspartner ja. voor Israël. precies. Ze waren weliswaar felle tegenstanders... Ja. maar je wist in ieder geval wie je moest hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk een enorme schijnstabiliteit. Dat zien we nu ook. En het rare is nu dat Israël degene is die misschien nog wel... het hardste roept dat het van belang is dat Bashar al-Assad blijft. Terwijl ik denk van nou, stel nou dat de Israëlische regering zou zeggen... wij bieden... Het Syrische volk, als er een democratisch Syrië is... de Golan aan... nou, dan zou je een hele andere dynamiek krijgen. Ja, ik, Soms doe ik gewoon op zaterdagochtend aan stoutse dromen. Nee, nee, nee, maar dus, zo staat is die droom niet. Want er is natuurlijk op die manier ook met Israël gepraat. Is dit niet het moment om het in te leveren... Ja. waarmee ja. je dus gewoon die positie van die Assad... Ja. Uh, Ondergraafd eigenlijk. Nou ja, en het gekke is, dat weet ik ook wel. Ik heb wel eens in Israëlische diplomaten gesproken en Israëlische deskundigen. En ze zijn nog nooit in Syrië geweest. Dus zij kennen dat land eigenlijk alleen maar van buitenaf. Ja, het is een ongelooflijk complexe samenleving. En dat merk ik ook wel in de manier waarop wij hier in, in Nederland over praten. Wat is er, Wat is er zo complex? Nou, die gelaagdheid van etniciteiten, van Alawieten, Soenieten, Sjiieten, Je neemt het uh, verschil tussen het platteland en de stad. Wat ik maar net dat zei, heb je de... toch in alle landen, dat soort verschillen? Nou, ik denk dat Syrië is, uh, als je daar uh, uh, een land als Egypte bijvoorbeeld... dat is een heel, eigenlijk een heel homogeen land. Daar, dat, je ziet nu in Syrië dat er heel veel wordt gezegd van... wij zijn nu voor een nationale eenheid. Maar het is niet een land dat heel erg een nationale eenheid kent. Want de regering heeft altijd die religieuze en etnische kaart gespeeld. Van Als wij er niet zijn, dan valt het land uit één in allerlei verschillende groepen. Het woord mozaïek was bijvoorbeeld heel lang een verboden woord voor oppositieleden om te gebruiken. Want dan, dan lieten ze niet zien dat ze Baas, de partij van Bashar al-Assad, die dan zogenaamd die eenheid vast zou houden. Maar ze hebben altijd een dubbelspel gespeeld. Maar er zijn dus ontzettend veel verschillende bevolkingsgroepen. Ja. Nou, de, de, maar die gaan wel op een goede manier met elkaar om. Of leven die ook allemaal heel erg langs elkaar heen? Dan? Nou, men is heel, in Syrië heeft men altijd de angstkaart gespeeld van als jullie niet voor Bashar al-Assad zijn, dan krijg je wat er in Libanon is gebeurd. Of dan krijg je wat er in Irak is gebeurd. En dat is niet ondenkbaar. Er zit heel veel spanning tussen groepen onderling. Dus als uh, straks Bashar al-Assad weg is, dan zal er nog heel veel op dat vlak moeten gebeuren. Want dat hij weggaat, dat is uh, een ding dat zeker is. Ja, dat is een ding dat zeker is. Voeden ze daar op dit ogenblik al uh, de gevolgen van sancties? Hoort u daar iets over? Ja, de economie ligt uh, echt op zijn gat. Uh, er is helemaal geen toerisme meer. Nou is toerisme sowieso niet zo hoog naar Syrië, maar nu helemaal niet meer. Het schijnt dat de diesel uh, echt uh, nou, schaars begint te worden. Ja, die tanks, daar moet natuurlijk ook een diesel in. Uh, dus ja, mensen. Ik, ik las dat er heel erg veel privébedrijven mensen moeten ontslaan. omdat ze hun salarissen niet meer kunnen uitbetalen. Nou, de ramadan komt eraan, dus ik denk dat we de komende maanden... echt een hele hete zomer gaan zien in uh, Syrië. Vanwege de politieke situatie, de enorme geweldsexplosie... maar ook uh, economische tekorten. En het is geen rijk land. Nee. En de reportages daar vandaan zijn sumier. Hè? Er is bijna niemand en journalist al... al... Ja, een paar uitzonderingen ja, zijn al helemaal iets. Ze hebben nu net uh, wat buitenlandse journalisten toegelaten. En uh, ik volg eigenlijk met veel plezier uh, Hala Gourani van CNN. Want zij komt zelf uit Syrië, ze heeft hier familie. En ik vind het heel mooi hoe zij uh, laat zien dat ze wel een... Uh, zo'n oppas bij ze geeft aan het ministerie van Informatie... maar ook hoe ze dan, als ze op straat loopt... en alle mooie verhalen van steun voor Bashar al-Assad krijgt... dat ze ook briefjes toegestopt krijgt van... u moet ze niet geloven hoor, ze liegen, ze liegen. Laat ja, ja, Zij spreekt dat, de taal waarschijnlijk. Ja, zij spreekt de taal, ja. Ja. Ja. ja. Nou, dan hebben ze inderdaad wel de goeie naartoe gestuurd. Ja. Goed, op CNN dus. Dus Op, ja, nou, en eh, ik denk dat uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn in wat er in Syrië gebeurt... dat Al Jazeera English de website ook een hele goede uh, website is. Het wordt, uh, dus er, als je informatie wil hebben, kan je hem krijgen. Al, als ik u goed beluister, gaat dit nog wel even duren? Dit gaat nog wel even duren, ja. Oké, okay, misschien spreken we tegen de tijd dat er uh, mooie dingen gaan gebeuren. Weer nou, dit vind ik ook... Misschien is een, iemand als Rosenthal, minister Rosenthal... zou zich nog wat duidelijker kunnen uitspreken... over de moed van mensen om echt voor die vrijheid te roepen. En dat hoor ik nog wat weinig. En mensen voelen zich daarin gesteund. Het kost niet zoveel. <lacht> dat klopt. Hartelijk dank. U hoorde oud-diplomaat Petra Stine. Het ging dus over de situatie in Syrië... naar aanleiding van de alsmaar toenemende onrust in het land. Dank voor uw komst. Graag gedaan. One, two, three. When you feel ashamed, go. je die We gaan maar eens ingrijpen, want uh, voor je het weet, hoe langer het nummer duurt, hoe meer familie er mee komt om uh, mee te zingen. De mevrouw heet Jael Naim, Het nummer Go To The River. Gisteren hebben de Amerikanen hun laatste Space Shuttle gelanceerd. En daarmee hebben ze in ieder geval voorlopig een punt gezet... achter de bemande ruimtevaart. De Space Shuttle heeft 30 jaar dienst gedaan. In die periode zijn 134 missies volbracht... waarbij helaas ook 14 astronauten het leven hebben gelaten. Over het afscheiden van de Space Shuttle gaan we praten met Hans van der Landen. Hij is conservator van Space Expo in Noordwijk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Is dat terecht dat ze zijn gestopt? Uh, ik denk het wel. Want? Nou, het uh, apparaat het is inmiddels alweer 30 jaar oud. Ah, en ja. de technologie is, uh, gaat wat verder. Maar uh, het belangrijkste is dat het uh, apparaat uh, eigenlijk niet voldaan heeft... aan uh, alle verwachtingen die we hadden voordat we begonnen met de Space Shuttle. U zegt we? We, ja. De, zowel de Amerikanen, Europe, Europe, Europeanen. Hadden, dus de ESA, die hadden ge, gedacht van... Maken ESA zijn de De Euro Europese ja. ruimtevaartorganisatie... Uh, we hadden verwacht dat we een uh, apparaat zouden maken... waarmee we alles de ruimte in zouden kunnen brengen. Uh, satellieten, uh, we zouden astronauten de ruimte kunnen brengen. Ruimtestations. Uh, kortom, alles wat uh, maar mogelijk was. En uh, wat nog mooier zou zijn... zaken die we in de ruimte zouden hebben gebracht... en die kapot gaan, die zouden we kunnen gaan repareren met de Space Shuttle. Nou, dat hebben we een paar keer geprobeerd... maar dat bleken zulke kostbare en ingewikkelde operaties te worden... dat we daar al spoedig mee zijn gestopt. Wat was en... er dan mis met die... Die space Shuttle, dat dat niet helemaal goed lukte? Nou, het, uh, het oorspronkelijke plan was natuurlijk een geweldig plan om een uh, apparaat te maken die dus dat allemaal zou kunnen. Ja. En uh, toen zijn er wat boekhouders bezig gegaan. Uh, ze werd al gelijk aan het begin van het project uh, behoorlijk bezuinigd. Dat was naar aanleiding van uh, de enorme kosten die het maanproject met zich mee hadden gebracht. En uh, ja, door die bezuinigingen is eigenlijk een uh, apparaat ontstaan wat eigenlijk niet goed werkbaar was en uh, ook uh, onveilig is gebleken. U vertelt dus dat het eigenlijk een beetje een onding was, die Space Shuttle. Dat uh, is eigenlijk wel dat het verhaal van, van de, de Space wel mee eigenlijk. Wat konden ze er Nou, dat vroegen <laughs> de Amerikanen zichzelf ook af. En uh, de Amerikanen zijn uiteindelijk uh, tot slot gekomen, van... we kunnen hem uh, misschien nog gebruiken om dus astronauten... En, uh, naar het internationale ruimtestation te brengen, de ISS. En dat de ISS uh, verder te gaan bouwen en uit te breiden en uh, te bevoorraden. Nou, en deze laatste vlucht van gisteren... die is dan ook uh, erop gericht om het Space Station te bevoorraden. Ja. Meneer van der Landen, uh, ik zei net in de inleiding... dat er ook veertien astronauten het leven hadden gelaten. Nu u die Space Shuttle uh, beschrijft als een beetje een onding, denk ik... Uh, heeft dat daar ook iets mee te maken? Was dat ook te voorkomen geweest als dat een beter ontwerp was geworden? Het was uh, zeker uh, te voorkomen geweest. Kijk... Uh... We moeten even teruggaan in de tijd. We moeten even teruggaan naar het Apollo-tijdperk. Uh, ten tijde dat we naar de maan uh, toe gingen met de Apollo's... toen uh, zat hele Amerika gekluisd aan de buis... en te kijken van hoe we naar de maan uh, gingen. Ja. Uh, om zoveel mogelijk support uh, te krijgen van de Amerikaanse bevolking... had uh, de NASA bedacht om zoveel mogelijk uh, contractors... zoveel mogelijk uh, fabrikanten uit te nodigen... om deel te nemen aan dat Apollo-maanproject. Uh, dus uh, heel Amerika had wel een boutje, moeitjes, schroefje, nippel een bijdrage gedaan aan het Apollo-project. Toen ze begonnen met het uh, shuttle-project... hadden de Amerikanen zoiets van... nou, dat gaan we weer opnieuw doen. En uh, dat betekent dus zoveel mogelijk contractors... verspreid over de hele Verenigde Staten... die dus allemaal onderdelen maakten... voor de Amerikaanse space shuttle. In 1986 is het toen verkeerd gegaan met de Challenger. Eh, die is uh, toen ontploft tijdens de lancering, na 77 seconden. En uh, de oorzaak was dus een uh, ring die in de booster uh, zat. Die uh, booster uh, die bestaat uit verschillende onderdelen. Ik weet helemaal niet wat een booster is. Dat is uh, zo'n opduurraket, zo'n witte raket... Oh, die okay. dus langzij ja, ja. zit bij de Space Shuttle. Oh, okay. ja. En die booster uh, uh, bestaat uit verschillende segmenten, verschillende delen. En uh, die zitten gekoppeld aan elkaar met ringen. En die ringen waren door de nachtvorst waren ze half vergaan, was een gat in ontstaan. En daardoor is dus je space uiteindelijk ontploft. Nu kan je die booster kan je ook uit één stuk uh, maken. Alleen dan heb je dus minder contractors nodig. Ja, min, en, minder leveranciers, minder bedrijven. Precies. Okay. En doordat ze dus zoveel leveranciers uh, hadden, is dat uh, ongeluk ontstaan. Dus, dus wat dus, zo'n mooi plan leek, dat ging zich tegen hen keren. Dat is uh, echt het hele verhaal van de Space Shuttle. Okay. En uh, het werd uh, steeds moeilijker om die Space Shuttle te lanceren. En uh, ja, ik zeg altijd maar uh, niet zo onbetrouwbaar als de Space Shuttle. Je weet nooit wanneer dat ding uh, omhoog uh, gaat. Ach, dus u hield uw hart vast gisteren? dit met die stellen, ja. ja. En uh, ik denk ik, uh, niet alleen, ik denk dat de uh, mensen die echt uh, op de hoogte zijn van de, het Space Shuttle project, uh, best met hun willen uh, samengeknepen, hebben zitten te kijken van, gaat het wel goed? En, Want, uh, wat was nou de diepere bedoeling uiteindelijk van het hele Space Shuttle project? Nou ja, eigenlijk tot een ideaal systeem te komen. Hè. Men wilde natuurlijk een uh, apparaat maken waarmee je goedkoper en veiliger uh, spullen en mensen de ruimte in kon brengen. Hm. En de uh, de ontwerpen waren ook erg goed. Alleen uh, door de bezuinigingen... Dus, uh, bij de beginfase van de, de bouw van de shuttles... Uh, is men dus uh, ja, tot een onding gekomen. En nu zijn ze, ze mensen dus die dat willen, spullen de ruimte in... Die zijn overgeleverd geloof ik aan de Russen, die moeten dat nu gaan doen. Hè? Ja, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een pijnlijk verhaal eh, voor de ook Amerikanen. Nou, de Russen die waren er toch altijd ook heel goed in, laten we nou eerlijk zijn. Zij is super. Ja. ja kijk, het, is, het ziet er allemaal niet heeft uit. nou. En het heeft uh, geen uitstraling. Hè. Als je bij uh, de Space Expo gaat vragen aan het publiek wat bij ons komt... van uh, hoe, uh, waarmee gaat uh, André Kuipers de ruimte in... dan uh, gaan ze, gaat hij met de Space Shuttle de ruimte in en hij gaat naar de maan toe. Dat is uh, wat de mensen altijd Ach, weten. Ja. Uh, wat ze, als je dan vraagt van uh, hoe heet dan uh, die raket waar die mee omhoog gaat. Uh, Zo'n Soyuz. Iedereen in heel Nederland heeft zitten kijken in 2004 toen André Kuipers de ruimte in ging. Niemand weet wat een Soyuz is. Uh, niemand weet dus uh, wat een Russische raket is. En niemand weet bijna dat hij daar het internationale ruimtestation toe gaat. Dat, uh, die Amerikanen hebben dus een prachtige PR-machine. Die, die dus uh, een prachtig verhaal uh, voorspiegelt over die Amerikaanse space shuttle de Russische ruimtevaart is veel degelijker en veel pragmatischer dan de Amerikaanse ruimtevaart. Kijk, als je echt uh, iets nieuws wilde hebben, uh, toppunt, uh, speerpunt technologie, dan moet je bij de Amerikanen zijn. Als je voor degelijkheid gaat, dan moet je bij de Russen zijn. Dat is grappig, want over elke discussie, bijvoorbeeld over kernenergie, is het natuurlijk exact andersom. De verhalen over Russische kernenergie zijn echt gruwelijk. Ja, ja, ja, dat, uh, dat is uh, zeker uh, zo. Uh, in de ruimtevaart is het dus inderdaad uh, net andersom. De Russen die, uh, gebruiken eigenlijk systemen die uh, nauwelijks meer verschillen van 50 jaar geleden. Toen de eerste mensen de ruimte gingen, Yuri Karing. En uh, ja, het werkt allemaal. En dat uh, merk je ook als uh, André Kuip straks weer de ruimte in gaat. Hij gaat uh, omhoog op tijd en uh, hij zal een succes. zijn. En betaalbaar? Uh, het is ook goedkoper dan uh, wat de Amerikanen doen. Maar is het niet... Kijk, op een gegeven moment hebben die uh, Russen en die Amerikanen gezegd... Uh, we gaan samen, hè? Ik bedoel, uh, ja. afhankelijk was het, was het een wedstrijd. Maar ik denk, toen ze zagen dat die aarde uiteindelijk... toch maar één bolletje was vanuit hmm. de lucht... hebben ze misschien gedacht van... Ach, wat zullen we nog met die grenzen? Dus dan zou je zeggen dat moet je toch het de, de beste van de twee werelden nemen. De, de, de Amerikanen met hun goede PR en de Russen met hun degelijkheid wat dit betreft. Het lijkt ja. me gewoon een ideaal huwelijk. <laughs> <laughs> nou, de, dat huwelijk is eigenlijk een beetje gesloten. Ook uh, Europa zal, doet ja. er al uh, mee. Uh, ESA. Ja. Uh, in het International Space Station. Hè. Dat is echt een groot internationaal project. En je ziet dus uh, dat ze daarin uh, goed uh, samenwerken om uh, tot uh, geweldige resultaten te komen. Hè. En uh, er wordt behoorlijk wat onderzoek gedaan aan boord van het ruimtejong, waar we hier op aarde ook uh, wat aan hebben. En uh, mijn, uh, u, met de volgende gast zal ik bijvoorbeeld iets vertellen over uh, de urine. -onderzoek. Over dat gescheiden urine, maar wat, dat, wat heeft dat dan met, met, met dit project te maken? Nou, uh, Frank de Winne, de Belgische astronaut, ja. die heeft zo'n uh, anderhalf jaar geleden aan boord van het internationale in een in installatie uh, geïnstalleerd om urine te zuiveren. Dus je kan eigenlijk uh, met één kopje thee kan je ongeveer een half jaar doen, hè, want het dat komt elke keer weer terug. Dus, uh, ja. dus die urine kan je zo ver zuiveren dat je er weer thee van kan maken? Dat je er weer thee van kan maken, zeer ja. zeker. Laten goed. we niet te ver op de zaken vooruit lopen. Over dat, die, over dat nieuwe <laughs> plassen. Nee, nee, nee, ik wilde mensen alvast een beetje nieuwsgierig maken. Naar ah, dat, ja, nieuwe dat is plassen. wel gelukt. Dat ze niet ze gaan plassen of zo straks als dat onderwerp begint. Maar goed... Um, hoe gaat het Amerikaanse ruimtevaartprogramma er nu uitzien, nu dat Space Shuttle doen over is? dat is eigenlijk een uh, grote vraag. Uh, het is belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan uh, in de ruimte. We hebben, weten nog veel te weinig uh, van uh, de ruimte. We weten te weinig op uh, invloeden over, uh, op het menselijk lichaam uh, bijvoorbeeld. We willen graag naar de maan toe, we willen graag naar Mars uh, toe. Dus uh, dat uh, staat ons in de toekomst wel te wachten. Uh, hoe de bemande ruimtevaart uh, van NASA eruit gaat zien, uh, er is geen opvolger op dit. Moment voor de space shuttle. Er wordt wel druk over gespeculeerd, maar het is nog niet duidelijk welke richting ze echt op gaan. Uh, we, niet helemaal. Het uh, ruimtestation blijft er wel. Dat blijft wel, ja. ja. En wordt dus bevoorraad door de Russen. Ja. En Europa, die heeft dus een eigen vrachtruimteschip om het ook te bevoorraden, de ATV. En uh, ja, de. Amerikanen zullen waarschijnlijk uh, iets terugkeren naar een soort capsule. Uh, een beetje de richting op van uh, de Apollo-tijdperk. Dus dat is eigenlijk terug in uh, de tijd. Maar wat veel interessanter is, is dat er commerciële partijen beginnen op te staan. Ook hier in Nederland zijn er wat in, uh, initiatieven om te komen tot uh, ruimtetoerisme. En dus, uh, is dat serieus? Neemt u dat serieus? Dat dan ben ik zeer serieus. vanaf is geloof ik vanaf Curaçao of, zoiets, of, dan, ja, of daar ergens vandaan, toch? Ja, vanaf uh, Curaçao uh, gaat er... Uh, is dus, uh, zo'n uh, ruimtevliegtuig naar boven toe. En dan bent u 20 uh, minuten gewichtloos. En uh, ja. nou, ik denk dat een en dan zit je, geloof ik, op 20 kilometer hoog of zo. Uh, laten we zeggen boven de 80 kilometer. Want je uh, mag echt astronaut noemen als u uh, daarmee ja? uh, naar boven toe gaat. En een kaartje is uh, ja, voor uh, een aantal mensen toch wel betaalbaar. Rond ja. 65.000 uh, ja. euro. Terwijl als je een weekje naar het internationale uh, ruimtestation wil gaan... dan ben je 20 miljoen kwijt. Dus uh, ja. er zit nogal een prijsverschil in. Ja. Maar goed, de, die Amerikanen laten dit nu varen. Zal dat niet door andere uh, concurrerende economieën... China bijvoorbeeld als een soort zwakte bot gezien worden? Nou, ik denk dat uh, China een opkomende ruimtevaartnatie uh, mm -hmm. is. En uh, China die is dus druk bezig om ook een eigen ruimtestation uh, boven te gaan uh, ontwikkelen. Ze hebben dus uh, Chinese ruimtevaarders, hè, de zogenaamde taikonauten die uh, de ruimte ingaan. Ja. En, en wat doen die? Uh, uh, dat is gewoon in, na, na, uh, uh, Inhalen wat uh, Amerikanen en Russen tot op heden al gedaan hebben. Dus we beginnen van vooraan met een hond. En, uh, nou, de hond. De, ho de hond. Uh, <lacht> ja. de, Laika, oh. Die periode hebben ze inmiddels al lang gehad achter zich. Uh, ze zijn dus nu uh, bezig met uh, het kijken of ze een uh, ruimtestation kunnen bouwen. Ze hebben al ruimtewandelingen gemaakt uh, daarboven. En uh, ze zijn dus nu bezig een capsule te ontwikkelen met eigen raket, eigen mensen. En uh, ja, je zal zien dat zij dus uh, de, ja, de, de, de heerschappij over de ruimte gaan overnemen van de Amerikanen. Is, is gaat het gaat snel. China is het nog begrijpelijk, maar in. Uh... De Sovjet-Unie of de oude Sovjet-Unie, ja. Rusland. Daar is de discussie over wat dingen mogen kosten, toch zeker voor dit soort projecten, ook toch fors aan de gang. Dus ja. het is eigenlijk grappig dat je die discussie over dat ruimtevaartprogramma daar niet hoort. Uh, ja... De, ook de Russen die moeten natuurlijk ook op de zender letten. En daarom zoeken de Russen dus ook zeker samenwerken met de Europeanen, met de ESA. En er is dus ook een nauwe samenwerking. Dat blijkt al uit dat André Kuipers dus ja. dit najaar dus met de Russen omhoog gaan. En ja, dat is dankzij die samenwerking. En dat is weer een Soyuz. Dus. En dat is met een Soyuz. En, op, uh, en dat 19... gaat u aan de mensen die uw centrum bezoeken. Gaat u dat nou nog eens zo uitleggen. Dat is in ieder geval als ze buiten staan dat ze dat onthouden. Daar, daar hebben we wat op bedacht. Vertel. Want uh, Space Expo die gaat een uh, simulator uh, krijgen. Een echte, een echte simulator waar oh, je ja? in gaat uh, liggen. En waar je dus uh, zelf uh, aan boord van zo'n Soyuz kan kruipen. Je merkt hoe klein zo'n Soyuz is. Maar uh, ook hoe veilig en uh, hoe je gelanceerd kan worden. En weer naar beneden kan komen. En uh, dit najaar. Jou we ja, hopen hem dus uh, hier te kunnen presenteren. En hoe boodste hij die veiligheid dan? Uh, nou, we laten hem uh, dus uh, naar beneden vallen. En uh, je zal zien dat het, uh, het... Het voelt wel hard aan, maar het gaat goed. Nee, maar wacht even. Okay, nou, u, u laat hem naar beneden <laughs> ja, vallen, ja, dan gaat hij een meter naar beneden en dat loopt goed af. Ja, dat mag ik hopen zeggen. Ja, nou, de, ik, ik heb gisteren nog een, een, een cosmonaut of een ESA-astronaut gesproken, Thomas Reiter, die bij de Space Expo was. En uh, deze man die is dus ook met zijn Russische capsule naar beneden toegekomen. En die vertelde dat hij met een snelheid van 35 km per uur naar beneden kwam en dat uh, allemaal... Uh, Goed heeft dus ah, dat is. Het gaat om de laatste klap. Het gaat om de laatste klap. Yes. Dank je wel voor de komst. Uh, conservator van Space Expo Hans van der Landen hoorde u over het opdoeken van de bemande ruimtevluchten door Amerika. Die gister, dat gisteren zijn laatste space shuttle lanceren. Maar het was toch een onding, heb ik nu begrepen. Maar goed, als u er meer over wilt weten, kunt u terecht op nieuwshow.nl. En nu gaan we plassen. Precies. Want uh, nou ja, u hoorde het net, hè? Astronauten wa waren dus bezig met proeven. Dat je met één kopje thee twee... een half jaar ja. kon doen. Ja, een half jaar kon doen. Zover zijn ze in uh, nog niet. Zover hoor, nee. zijn we in de ruimte, ja. precies. Goed, het zal dus in ieder geval nooit meer hetzelfde zijn, Plassen. Want eh, voor de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk Almere Hout Noord... waar urine in de toekomst in 900 huizen gescheiden zal worden van de andere ontlossing. En vooral de mannen in de wijk breekt het tijdperk van... Luistert u goed het nieuwe plas aan. De aanpassing levert een besparing op in zuiveringskosten... en bovendien kunnen er in uit de urine belangrijke grondstoffen... voor de landbouw worden gewonnen. Dat in ieder geval gaat u horen in het gesprek met Lida Schelwald... van het waterschap Zuiderzeeland. U bent dus niet bezig met dat halve kopje thee? Nee, klopt. Goedemorgen trouwens. Ja. Um, het gebeurt inderdaad al in de ruimte. Simpelweg omdat uh, water daar uh, gewoon uh, ja, niet makkelijk beschikbaar is. Dus je kan geen grote voorraden mee uh, naar boven transporteren. Oh. Dus vanuit die optiek is ervoor gekozen om het afvalwater uh, en de urine dan met name te uh, zuiveren. Zodat je er weer drinkwaterkwaliteit van uh, kan maken. Maar hier hebben we Zover water zat? Zo ver gaan wij in Nederland niet, nee. Dat is niet direct noodzakelijk. En dat is ook psychologisch denk ik nog Wat een beetje te Wat gaat u ver. wel doen? Wij gaan in de nieuwe wijk Almere-Houten-Noord samen met de gemeente Almere. Die ook initiatiefnemer hiervoor was. En de woningbouwcorporatie nieuwe toiletpotten in de huizen installeren. Gescheiden toiletpotten zijn dat. Waarbij de urine apart kan worden opgevangen van het overige afvalwater. Die komt in een opvangput terecht. Er zitten dus In die pot zitten twee compartimenten? Ja. Voorste gedeelte wordt urine in opgevangen. Achterste gedeelte komt het overige afvalwater. En dat gaat nog steeds gewoon naar de riolering dus toe. Dus die mannen moeten in dat ene gat plassen? Die moeten eigenlijk zittend gaan Zitten. plassen. Ja. Nou, Dat is nog wel de vraag of we dat helemaal voor elkaar gaan krijgen. Dus Waarom ook... zou dat niet uh, lukken? Ja, het schijnt dat mannen daar dat toch... Dat het lolliger is om die vliegen weg... Uh... <laughs> ja, ik kom nu even nee, niet op het woord. Nee, maar, het maar... Lijkt juist, juist als je dus in een bepaald gedeelte van die pot moet plassen... dan kan je het volgens mij beter staande doen dan zittend. Nou, we hebben ook als waterschap gezegd... misschien is het toch handiger als ze voor de mannen je ook wars komen. Ja. Dat ja. zou ook nog een optie zijn. Ja. Dat maakt het voor hun uh, wat uh, minder lastig. Ja, maar, uh, nou, we gaan ervan uit dat uh, En voor vrouwen gaat het niet is. werken? Ja, voor vrouwen verandert er eigenlijk niks. Die kunnen gewoon blijven zitten. Maar die kan je ook in. goed genoeg scheiden. Daar is de pot op berekend dat ja, dat, dat allemaal ja. lukt. Dat dat niet is ook wat een rommeltje wordt. Kun je wel eens een vrouw zien plassen? Uh, nou, vertel eens. Nou, dat, dat, die, die, die, bij de vrouw gaat het vanzelf al een bepaalde richting uit naar voren. Ja. En, en, de, en, de, de, de, en bij ons toch ook? Ja, maar dat jullie kunnen richten, daarom denk ik al, waarom moeten die mannen gaan zitten? Want die kunnen toch gewoon gaan staan voor die pot en in dat goede in, in, in, in de goede gat nemen? Want dat, dat, dat zitten wordt, dat doen wordt ze toch rommeltje. niet. Dat zitten, Dan dat moet je even een ze... dweil omheen. Uh, nee, dat wordt niks. Nee, maar dat zitten vinden ze volgens mij niks. Daar krijg je die mannen volgens mij niet voor. Dat nee. vinden ze niet mannelijk. Nee. Nou, maar we gaan natuurlijk uh, uh, het nodige doen aan de voorlichting. Mensen kiezen er ook voor om in een duurzame wijk te gaan wonen daar in ja. Almere. Dus ze kiezen ook ja, voor uh, deze methodiek. En we hebben al wat ervaring in Nederland en ook in andere landen, niet op deze schaal, maar het werkt gewoon. Maar wat kan je ermee doen? Nou, voor ons als waterschap is het interessant, omdat wij uh, mogelijkheden zien om het fosfaat uit die urine te halen, want dat zit in een heel geconcentreerde vorm daarin. 50% van alle fosfaat die via het afvalwater meekomt, zit juist in die urinestroom, en ook uh, stikstof uh, zit erin. Uh, er zitten ook medicijnresten in. 70% van het uh, medicijngebruik uh, komt uiteindelijk uh, in de urine terecht. Dus dat kan je er dan op een veel efficiëntere manier uithalen... dan dat je de hele bulk gewoon naar nou ja. de zuivering transporteert. En... Want het is maar 1% die urinestroom, Maar de stofjes zitten er dus in heel geconcentreerde vorm in. Ja, maar dan moet er dus een aparte rioleringsbuis komen. Nou, er komt een uh, normale riolering voor het overige afvalwater... zoals die altijd al werd aangelegd. En de urine komt naar een opvangput. Er komen er ongeveer 30 in de wijk, is de bedoeling. En wij uh, transporteren dat water weer naar een unit op onze zuivering... waar we dus onder andere dat fosfaat uit gaan halen... en de medicijnresten. En wat kan je met dat fosfaat? Nou, fosfaat dat is uh, een stof uh, die uh, heel uh, hard nodig is in de landbouw. Eigenlijk ieder uh, mens, ieder plant, dier heeft fosfaat nodig om te kunnen leven... Uh, in de landbouw wordt het dus op grote schaal gebruikt. We importeren dat nu uit landen als Marokko, Syrië. Uh, landen uh, ja, waar het op dit moment natuurlijk ook politiek wat instabiel is. De prijzen die zijn ook aan het stijgen. De voorraden die raken op uh, over uh, enkele decennia. Dus we zoeken nu al naar alternatieven voor dat fosfaat. En in ons menselijk afvalwater zit gewoon heel veel fosfaat. We zouden... Is het een dure hobby om het zo te doen? Uh, nee, niet als je het uit die geconcentreerde uh, stroom uh, haalt. Als is je het is goedkoper verder... als je het in een zuiveringsinstallatie doet. Ja, daar ziet het nu wel naar uit. Ja. Dus daarom uh, willen we ook uh, deze proef uh, graag uh, gaan uh, draaien. Om uh, ja, te kijken of het uh, op die manier kan ja. en rendeert. En daar gaan we alsnog uh, vanuit dat dat uh, gaat lukken. Maar het systeem is natuurlijk wel duur om aan te leggen. Of niet? Nou, het valt relatief uh, nog uh, mee. Wij moeten dus een aparte zuiveringsunit op onze bestaande zuivering uh, neerzetten. Mm -hmm. Om dat fosfaat uh, te kunnen behandelen. Maar de kosten daarvan zijn niet extreem hoog. En, en uh, hoeveel... Uh, dit is nu 900 huizen, hè? Ja. Hoeveel boeren kunnen daar hun land mee bemesten? Met die opbrengst nou, van die, hebben die we urine. Reken... Zijn vast berekend allemaal, <laughs> hebben ja. We hebben rekensommetjes ja. daar uh, gedaan. Um, er wordt uh, zoveel fosfaat uh, geproduceerd... Uh, meen, iets meer dan 300 mm -hmm. kilogram, maar daarmee zou je uh, 47 hectare land kunnen bemesten. Oftewel 100 voetbalvelden. Dus dat zet enige zoden aan de dijk. Gebeurt het eigenlijk ook in andere landen al, dit? Is jij niet voorbeelden? Van... Ja, in uh, Zweden is men al jaren ermee bezig, ook in uh, Duitsland. Op iets kleinere schaal, vooral in de utiliteitsbouw. Uh, dus bij openbare voorzieningen, maar uh, ook uh, uh, bij appartementencomplexen. En daar werkt het. Ja, je moet het natuurlijk doen als zo'n wijk nog in aanbouw is. Ik kan me niet voorstellen dat je dat in bestaande huizen... alsnog in kan bouwen, zo'n systeem. Of kan dat wel? Dan is het financieel niet of minder aantrekkelijk. We ja. hebben het nou eenmaal in Nederland... ook al voor miljarden euro's aan rioleringen liggen in de ondergrond. Die uh, vervang je niet zomaar door een nee, nieuw systeem. Maar in nieuwe wijken is het het meest kansrijk. En het is ook echt een eerste stap op weg naar een duurzame waterketen. En het is ook eigenlijk... Ja, we staan denk ik aan de vooravond van een revolutie uh, op dat uh, gebied. Wel bijzonder. Waar, wereldwijd waar, waar, ook misschien. Is het het wereldwijd? Eens... Ja, nou, want? Uh, we zien uh, wereldwijd uh, dat er nog steeds uh, 2,5 miljard uh, van de 6 miljard uh, mensen... geen toegang heeft tot sanitaire voorzieningen. Die moeten er komen. Helaas sterven ook jaarlijks anderhalf miljoen kinderen vanwege diarree. Dus... Men is daar ook bezig met allerlei initiatieven wereldwijd uh, om te zorgen dat er nieuwe uh, sanitaire voorzieningen komen. Onze kroonprins Willem-Alexander heeft daar ook baanbrekend werk uh, voor uh, verricht mm -hmm. om dat taboe te doorbreken, om het bespreekbaar te maken. Dat was het niet in veel landen. Maar daar, in die landen kan je niet kiezen voor oplossingen zoals wij die hier hebben. Mm. Je, dat ja. is veel te kapitaalsintensief. Dus... Dus, uh, men, uh, en water is vaak schaars. Wij verbruiken hier natuurlijk veel water. Dus ja. daar zoekt men naar nieuwe innovatieve systemen. Ook fosfaat wordt een groot probleem voor de hele wereld. Om daar voldoende, van, uh, uh, vo of voldoende voorraad ja. te beschikken. Dus we gaan steeds meer die richting uh, op. Hartelijk dank. God. U hoorde Lida Schelwald van het waterschap Zuiderzeeland. Ze heeft ons dus laten kennismaken met de nieuwe plassen. Een proef in Almere waarbij urine en overige ontlasting van bewoners apart wordt opgevangen. Info Zometeen na tien uur gaan we nog praten met Tine van Houts... over die kwestie nieuws over de world en de politiek in Engeland. Tot zo. Het is bos. Vooral heel veel bos. De Veluwe. Maar wel een bos met bijzondere verhalen. En die kan mijn gast van zondag, Bertus Maasen pakkend vertellen. Koningin Wilhelmina die had een uitgesproken hekel aan de jagers... Vooral over het best bewaarde geheim van de Veluwe, het koninklijke jachtgebied van het Kroondomein. Geen van de heren had erg goed raar geschoten, De prins zat er wel het dichtst bij. Werdersmaasen, morgenochtend vanaf 7 uur in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Wat een prachtige tekening, jongen. Ja, dit is uh, ons huis en dat is uh, de hond.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 Babbeltrucs, stedende verpleegkundigen, straatroven en gewelddadige overvallen, het is aan de orde van de dag. Hoe ingrijpend is het en wie zijn de daders? De feiten en de verhalen vanavond in Hollandse Zaken bij Omroep Max op Nederland 2. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor of veel onderweg bent naar relaties, bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Start smart business.